Thank you. Zo zie je er ook uit. Nou zit jij er doorheen te kletsen. Ik zit me de hele tijd in te houden gewoon. vraagt me af of dit mag, maar is, het toch niet zo zwart? is het lekker? Uh, is het is toch niet zwart als rood? ik weet het niet. Ik... Het is nieuw, heb je wel als geweld? Oh, nee, je weet niet hoe het van, ja. van binnen, ja. Ja. Ja. Ja. je hebt al een week een nieuw pakje Moriaan liggen. Ja, <laughs> alleen maar voor uw wegen de naam de Moriaan, ik heb het niet gekregen van iemand. Ja, ja. ja. vanwege de naam, vanwege de naam, <laughs> dat van zo zwart als Roet. Is van binnen. <laughs> nee. Niet van buiten. Nee, dat staat er ook: van rauchen vugt ihnen den den menschen in ihre omgeving. Pas op, u wordt van binnen ja, schaden. Oeh. Nee, Sorry nee nee, nee, nee, nee, Dat vind ik grappig hoor. Ja, ik zou dat op zo'n pakje zetten als het morigaal ja, is. Pas op, van binnen zo zwart als roep Moriaantje, dat is pas goed, met je lang en zo'n zwart als een ja. <lacht> mm. Wat een mooie banaan ligt hier, Guus. Nee, die is te ver heen. Met een banaan en een gebakje. Ja, maar, ja je, als je denkt dat die nog lekker is, mag je hem super maar... Superlekker. Ik, ik dacht van toen ik binnenkwam net van hé, hey, dat is, uh, gaat wel snel, het wordt toch wel beter weer. Nee, maar die, die eet je toch, het is toch heerlijk man. Jawel, maar ik heb nog nooit gezien dat het puntje aan de andere kant. Oh ja, maar misschien moet je dat dan niet eten. Dus daar schrok je een beetje van, van het puntje. Nee, ik, ik heb het helemaal op hoor, zo hoor. Word ik ook gezond. Ja, dat kan. Maken, Ik heb nog wat aardappels, die willen niet uitlopen, dus misschien wil je zometeen nog wat aardappels mee naar huis. Deze. Uh, ja. Te eten. Ja. Yeah. Volgens mij is het al twaalf uh, uur geweest. Uh, nee nee 12 joh, 12 kom op, Hans die coördineert het allemaal. Als, ja, het dan we... Niet, uh, Jongen, we uur. hadden we al lang geweten, Hans die houdt het allemaal in de gaten. We hadden echt gewoon geweten, als het gewoon twaalf uur is, elf uur. Niemand nee. zegt ook even wat, hè? Nee. Wij, Zo, waren, wezen, toen, wij waren toen dat... Uh, shuffle uh, Oriental Shuffle. Ah, dat is het. Snel jongens, allemaal je radiostem op. <laughs> ja. Hallo dames en heren. Leuk dat u er bent. Dit is Ridder Radio. Dit is een radio. Wie of wat je ook bent. Je kan allemaal meeluisteren. En allemaal meedoen. Dus handjes omhoog, handjes naar beneden als daarom gevraagd wordt. Ja, het is me uh, toch niet gelukt. Ik heb aan het einde er nog een beetje doorheen gefluisterd. <lacht> maar het was Hans' beurt vanavond, dus... Uh... Oh, die komt nog wel, toch? Het <lacht> begint gewoon het hoog van de toren te blazen. <lacht> en nu, Hans? En nu? Ja. Ja, uh... De verwachting stijgt niet Ik ga stress opvoeren, hoor, dames en heren. een oude Ja, ik voel het nu al. Dan zit ik er nog te op Het is eigenlijk jouw taak. Hè. Wil iemand met je dansen? Neuro, uh, wel rustig. I'm not willing to stay, Lord. Cool, huh? Wat is je nou, jouw advies nu, uh, zo als je het einde nu hoort? Zo. Het Denk je van, was van is. Wat? Nee, dat stond helemaal niet in vies. Nee, maar het was wel een soort van eclectisch einde, vond ik. Nee, chaotisch. Nee, eclectisch, want het had echt van alles en nog wat in zich. Man. En het, het, het variabele uh, gebeuren. Hans, leg jij dat eens uit, jij beheerst die woorden. Het lijkt allemaal omschrijvingen en zo. Laat ja, het maar gewoon zijn voor wat het is, voor wat het was. Wordt hier geschaafd? Check. It. Bijgeschaafd? Ja, hier, bijgeschaafd, ja. Ja, dat was zonde. Cool. Uitprinten mag, hè? Oké, okay, wacht even. Schrijf op, even het schijnt helemaal geen verkeerd Nederlands doen, Iedereen die taalpurist, taal is om Je printen. Dat mocht niet, maar het mag wel. En als je het inprint. Inprinten. Ja. Dat kan ook. Dat kan ook, hè? Mag dat wel? Hangt van de context af. Ik vind context vind ik ontzettend mooie tekst altijd. Ja, maar dat vind je. Het. Alleen ik kwam laatst een meisje tegen en die vond me heel leuk, maar die had Harry op die ene beeld staan. Want toen dacht ik, toen haakte ik gelijk af. Top. Bobby is bon. yeah. <laughs> Ja, dat heeft toch zo. Hoor, dat? Heeft dat zelfs zo, een naam zo? Een of zo, toch? Een bilgewei of een kontgewei? Kontgewaaien. Kontgewei. Maar dat had jij toch ook laten doen, of niet? Nee, ah. Jij wel? Nee. Nee, jij hebt een Prins Albert, maar... Dat ook weer niet, maar... Ook niet? Nee. Je bent eigenlijk best wel saai ook zo, hè? Ja. Nou, oké. Okay. Nee, dat... die discussie hebben we dus ook niet te voeren. Uh... Kan je ook een sproetje laten weer? Dat valt echt niet op. Oh, wauw, man. Dan heb, heb je toch een tattoo en iedereen denkt van ah, het hoort zo. Of zo'n moedervlek, naast je mondhoek. Ik denk alleen een moedervlek, laat het dat doen. Ja, ik had nog niet. <laughs> Hier. Dat is toch wel één dat ding wat je daar aan Ik Het is ook geen bijzonder. Of... Nee, ik moet echt uh, van verdiend lichtje Je weet dat Spanje, hè? Nee, Hans, Hans. Toch? Kun je hier zitten? Ja. Oh ja, ja, oh, oh, oh. Wat gaan jullie nu doen? Hij gaat allemaal liedjes spelen, ook. Jullie gaan opstellen en gaan je wisselen? Nee, ik denk van nu is er toch even een soort met van pauze. Dat heb jij gewoon zo um, met je regisseurs hart, heb je dat pauze ingevoerd nu? Nou heeft iemand me een keer verteld van als je een liedje begint, dan zou je meteen kunnen beginnen met die akkoorden en die woorden. Maar je kan ook iets verzinnen daarvoor, wat er gewoon als het ware een soort aanloopje is. Intro. Ja, en dat ga ik nu proberen. Thank you. with karma Het zo ja. maar als nou is er weer een pauze, dus hè? Ja. Nee, het is geen pauze, dus echt een pijnlijke stilte. <laughs> pijnlijke stilte. Dat was mij nog niet zo opgevallen. Ik zal we zorgen dat dat niet meer gebeurt vandaag. <lacht> zo. button left Bam. Wisten het waar men kan, kan ik nog meer doen dan? Wat ik kan doen is mijn best, mezelf leren kennen, op mijn voordeel kijken naar het rest. Dat is best wel erg. nummer, dat heb ik ooit eens geschreven met een bepaalde toonhoogte van zang die ik nu niet meer haal nee. dus ik ben aan het zoeken naar, de, naar een andere melodie moet je Floors vragen, want die, die haalt echt Nou kijk, je kan toonzoen. ook die akkoorden aanpassen op je stem natuurlijk ja nee, maar Floors die, die, die kan die kan echt, die haalt alle octaven nog gewoon nee, maar dat zou ik zelf hij kan moeten. hoger als de hoogste C, hè met zijn stem mm -hmm. dat is vrij. Hoor. Dat is mooi Hans. Nee, dat was Hans helemaal niet, was Floor is. Kom je niet zo Ja, nou, dan uh, ben ik doorgewezen door Ivo, is het wel goed? <laughs> Ivo? Ja! ja, ja. Nou, als jij hem kan identificeren, ben jij nog steeds <laughs> niet hier tussen. Ja, ik denk dat het een vrolijke grunt is, maar, ja, dat is later uh, hier. Oh. Ja, graag dan. Ivo, later. Ja, hier, ja. ja, ik weet het goed. Hoi, graag ja, Proost. Nou. Hoi. Stapje. Dus je moet je te vinden. Ja, die het doen. De had gesproken, die, die wist oh, niet ja, zeker wat ja. het nummer was. Ja, het we zijn al een tijdje aan het rondwalen. Hoi, ja, Hey. Hans. Hey. Nee. Simon. Ze hebben alle goede stoelen al ingepikt, dus je moet ah, ja, ergens Simon, aan die kant hier er tussen proppen. Ja, dat bij doen. Hans coördineert alles. Top. Dus eh ja, mensen, het is even een soort uh, oversturing, ja, maar dat gaat voor de rest wel helemaal goed. Maar zo kun je in ieder geval horen wat er aan de deur gebeurt. Je hebt niet te doorheen gekletst, hè? Nee, nee, nee. Nee, dus oké, okay, nee. vader Nee, maar dat is wel heel belangrijk. Van je sommige mensen... En een mede bewogen in... Uh, oké. Okay. De hondering. Jij coördineert alles, hè, Hans? Ja. Het gaat voor zelf. Nee, nee, nee, nee, nee, kijk nou. Kijk eens, hè. Ja, hij Nog zo, een maar van een of ander soort ding. Dat lijkt op die Dezige. andere dingen. Waar, waar je wil over? Je kan ook daar. Ja, dat zit jij Nou, Nee, geen schapels. Jij speelt niks? Nou, ik uh, Ableton muziekprogramma. dat doe ik al veel ja, mee. Oké, okay, voor nou, de rest, maar ik speel muziek geen instrument. Kijk, Hans, komen die hier even. Hij is even. Let even op, Hans. Okay, hij is nu aan het coördineren. Nee, let maar op, Guus. Er gaat zelf wat te gebeuren, zo. Oké. Okay, nou, ik, ik let op. Ik heb vertrouwen in jou. Mooi. Ivo. Uh... Als je een voorzetje geeft. Ja. Alles. Zeg het maar. Spelen we alles mee? Ja. in C. Ja. Ach, in C. Jongens en meisjes. Ja. Ja, goed. Ja. ja. ja. Oké. Okay. One, two, three, We hebben nu een gast ontdekt die kan dus echt gitaar spelen. Maar ik ben je naam gelijk weer vergeten. Ja, Wouter. Oh, nou. Leuk dat Wouter, wel... zo, zo heten ze allemaal. Ja, dat ja, zeggen ze ook allemaal. Ja, dat is wel echt een beetje... Ja, dat is, uh, dat is een, be een beetje moeilijk. Maar, maar voor het archief, heb je ook een achternaam? Ja, ik, uh, Van Dijk. Uh, Oké, okay, dus nou zo heten ze dus ook allemaal. Ja, dat, dat is dus ook, gewoon... Dat moet ik me mij. Oké. Maar het is jouw schuld dus, Ivo, heb ik begrepen. Dat is meneer Guus Liebeweert. En die uh, presenteert al sinds jaren dag de radio. En dat is Ivo zonder achternaam? Schaap. <laughs> ik weet jouw achternaam. niet De Groot, dat he <laughs> zal heten ook niemand. <laughs> nee, dat is ook wel heel personeel inderdaad. Mm -hmm. ja. What's in a name? Sowieso, soms vraag ik me af wat er in de spaghetti zit. Ja, ja of uh, iets wat je tot je neemt, Joh. En dat kan uh, ook. Ik ben de laatste tijd dol op spinnen. Oké. En uh, eigenlijk, ik heb ook al uh, sommige soorten wormen zijn ook lekker. En sommige maden. Bosmaden uh, of uh, Zoiets. Dat, dat we eventjes gewoon helemaal. Ja, gewoon er door doorheen. Je, gewoon Kroegen. Het is uh, Willem de Ridder Ik weet niet of je dat wat zegt Maar het is een hele bijzondere radio Maar eigenlijk is het talk radio mm -hmm. En ja, Jij kan ongelooflijk goed praten Met je gitaar, dus dat moet ook kunnen Ik, ik, ik zal hem onthouden Maar je, ja, je mag er doorheen, ja, okay. doorheen praten Dus <laughs> <laughs> nee, ik doe natuurlijk doorheen praten Oké Als de band loopt, kan ik niet praten Oké, okay, maar, maar jij kan niet zingen toevallig Helaas niet maar komt er weer? Dat was het Maar Wouter, waar heb je dit allemaal opgepikt? Op welk vloer is dit, Vragen? Nee. Ja, dat kwam ik er tegen. De oude CD's van Django Reinhardt. Ik ben al sinds jaren dag gitaarleraar. Uh, zover ik dat kan zeggen met mijn leeftijd. Heb. Nee, en, dat uh, geeft niks. Leeftijd zegt okay. helemaal niks. Maar... Nee, dan uh, bedien ik me gewoon van de beeldspraak sinds jaren dag. En daarvan uh, okay. uh, Van, van de? iemand uh, van de beeldspraak. de beeldspraak. Beeldspraak. Beeldspraak. beeldspraak. Ja, ja. Ja. Ja, dus het is niet concreet uh, okay, jaar en dag. Hoeveel jaren, hoeveel dagen? Mogelijk. Ja. Maar uh, ja, iemand vroeg een keertje of ik dat wilde uitzoeken, zo'n Django Reinhard-solo, en dat heb ik nog nooit gehoord. Dus toen ben ik het maar gaan uitzoeken. Ja, die wil ik gelijk horen nu. Ja. ja. Welke solo was dat dan? een Meisling. Oh. Oh. Ja. Kan je die spelen? Uh... Ja, nee, je hebt het ooit uitgezocht. Nou, <lacht> het het was je uh... introductie. En denk even terug aan toen. Ja, oh, dat kan ik nog wel denken. Ah, oh, ja, ja. ja, ja. <lacht> dat, dat kan die wel die weer. weer, dat ja. kan die ja. wel weer. Ja, Hans, heb wel jij wel nog wat te zeggen? Dat een leraar nodig hebt. <laughs> uh, is dat is ook hè, Poortstraat. Je, je mag reclame op. in de Poortstraat. Ja, Poortstraat. Daarom hoorde ik het van hiervoor. dacht ik van nou. Hè? Dat is wel heel dichtbij hoor. Echt he? de hoek. Ja, boven, is verdacht boven. dichtbij. Ja, misschien is het allemaal wel vooropgezet plan. Dat is Ivo's schuld dan. Dat is sowieso zonder meer Ivo's schuld. Kijk, da dan ben ik dan weer <laughs> blij dat Ivo ergens de schuld van heeft. Ik zijn niks zijn zonder plannen. Je, was... je wil niet weten, maar ik ken yeah. Ivo dus. Mijn eerste ontmoeting met Ivo was als... Ivo was de inbreker. Nee, nee serieus, hè? Nee, nee. Dat, ja, lach maar, maar het is echt zo. Het is echt zo. Nou, wat ik gemist heb. Nou ja... Ja, het was echt zo, Ivo. Ja, maar je, je maar we, gaan wel... het, we gaan het niet verder uitleggen, maar het is wel echt zo. Het was zo moeilijk te vinden. Ja, je kwam okay. gewoon binnen, niet binnen via de oorspronkelijke ingang. Dat was ah, het. Ja. <lacht> anders als anders. Ja. Nou, is Ivo dus maar nou. gewoon overdag met iedereen erbij? Dat is ook niet echt desinbrekers. Tot... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Toch hè? <lacht> Maar hij had een heel goed verhaal, dus... Uh... Lijkt kom je er maar binnen. <lacht> nou, jij is dus ook hier. Ja, dus ik heb... Uh, ja. Daar, al, daar, alleen maar dankzij Ivo zijn verhalen. Ja, ik, ik kon het ook niet heel goed vinden, maar ik, uh, ik heb toch voor het voordeel gekozen. Ja. Gaan we nog wat spelen? Chic, chic. Uh, ja. Spelen niet nee. nee, We hebben ook nog ruimte voor Hans hoor, want Hans is ja. speciaal gekomen ja. om ook iets uit zijn eigen repertoire te spelen. Laten we doen. Maar dit zijn ja, man, dus de momenten waarop Jans dus niet moet lastigvallen. Oh, ja. Want hij is druk bezig. Ja, zeggen, ja. ja het was wel een Blank, eis, maar... ja. hey, hey, hey, even een Laten werk Even lekker uh, zich moe ik spelen, je weet je. En dan Kair, houden van, ze vanzelf van, van, op, op al een al tijdje. Wat? En zo niet Kair, ook. Dan doe ik weer Probeer ik het weer ja speelt met D deminu, maar dan speel je met Maar is dat een heel leuk thema. Dat is zelfs meer. Ja. Ja. En dan is het een beetje. Ja, vanaf deze, deze, deze, deze, deze, deze. Ja, ja, ja. dat moet je weten. Uit de comfortzone, maar. Ja, exact, ja. Ja. One.